Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bijna 300 uur na de aardbevingen in Turkije... zijn nog drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De drie onder wie een kind zijn volgens staatspersbureau Anadolu... bevrijd uit een ingestort gebouw in de stad Antakya. Ze zaten daar al vast sinds de aardbevingen van vorige week maandag. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië... is opgelopen tot boven de 45.000. Het lichaam van voetballer Christian Atsu is gevonden in Turkije. Dat bevestigt de Turkse club van de Ghanese International die in het verleden ook bij Vitesse speelde. Meteen na de aardbeving van vorige week was Atsu al vermist. Turkse media melden na één dag dat hij levend van onder het puin was gered. Maar later bleek dat het ging om iemand anders. Nu is zijn lichaam alsnog gevonden. Christian Atsu speelde sinds september bij de club Hatay Spor, Niet ver van het epicentrum van de aardbevingen. Hij was 31 jaar. Steeds meer mensen die in de zorg werken gaan als ZZP'er aan de slag. Vorig jaar steeg hun aantal met 23 procent, meldt het CBS. En het aantal mensen in loondienst steeg in diezelfde periode nauwelijks. De afhankelijkheid van ZZP'ers leidt bij sommige zorgorganisaties tot problemen. Want ZZP'ers zijn duurder en kunnen bijvoorbeeld weigeren om in de zomervakantie te werken. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat zorgorganisaties zoeken naar manieren om zzp'ers te weren... en het werken in vaste dienst aantrekkelijker te maken. In Suriname zijn zeker 50 mensen opgepakt... na de antiregeringsprotesten van gisteren in Paramaribo. Demonstranten drongen het parlementsgebouw binnen en richten daar vernielingen aan. De demonstranten vinden dat president Santoki en vicepresident Brunswijk... hun verkiezingsbeloftes niet nakomen en eisen hun vertrek. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen of mondregen bij een graad of 11. Met name in het noorden kan ook de zon even doorbreken. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Werkzaamheden aan de A9 dit weekend. Richting Diemen is de weg dicht tussen Badhoevedorp en Holendrecht. De andere kant op zijn ook rijstroken dicht vanuit Diemen naar Alkmaar. Daardoor vielen bij Amstelveen Stadhart. 6 kilometer, 20 minuten op oponthoud. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam vielen bij knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer met een kwartiertje op oponthoud. Ook door die werkzaamheden aan de A9. En ook vertraging op de A10 vanuit Watergaafsmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer. Binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam-Buitenveld. Het 5 kilometer met een klein kwartiertje op oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Ja, ik moet naar mijn werk, maar mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, wat er ook gebeurt, de beste hulp is altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is... Zin in ZFM. -M -M. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Axi, motherfucker. Gimme gotta tell you a little something about yourself. Yo, wanna is who you a sex lady. But you walk around here like you wanna be someone else.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 allemaal even opgelet. We beginnen met Dit is ZFM. Die begint op maandag. Attentie meneer meneer de Bruin. Ja. <tied> Meneer van doe ik nu even mee. Ja. Je vrouw Adepen, je erbij. zit Geweest in ja. 19, wat zal het geweest zijn? Ja, ja, ergens ja. in de 80 jaren. Zoiets, ja. ja. ja. ja Dan ja. wordt volop uh, Carnaval gevierd hè, nu in uh, Limburg en Brabant. Maar ja, het is ja, ja, Carnaval's weekend. Ja, wij hebben dat niet meer, want we hebben ooit twee carnavalsvereniging gehad. Ja, weet ik weet het, ook, het allemaal van. Ja. Mijn, Mijn vader was daar zeer... Uh, Gerlopman. Oh, nee, Gerlopman. Ge Ge Ge inderdaad, ja. Ja, was daar hevig... Hevig mee bezig. Hevig bezig altijd. Ja, het was heel groot hier in de Ja, het was heel groot. Tochtelers. Ja, klopt. U hoort Kees Rutgers inmiddels, die bij ons is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Alhaaf. Ja, Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. <laughs> <het was laughs> Want Kees is uh, betrokken bij de, uh, het kinderkarnaval. Het is eindelijk weer terug. Want het is een paar jaar niet geweest, Kees, volgens mij. Hè, door de, ja, de door de corona was het ja, uh, en, uh, ja, de, ja, dat, stil. Ja, dat was heel jammer. Want ik heb met mijn jongste dochter daar ook nog een paar keer ben ik geweest. Dat is, uh, ze vonden het geweldig natuurlijk daar in ja, de kroeg. Ja, voor die kinderen is het echt schitterend. Ja, echt schitterend. En, ja. Uh, het zat goed in elkaar. En, uh, ja, ik, hoe ben jij betrokken geraakt bij dit, uh, bij dit spektakel? Uh, ja, het was... Ik ben altijd wel een beetje aan het carnaval geweest. Maar toch wel? Ja, je bent ja. wel een beetje carnaval. Ik heb uh, in heemsteden in de Biggevangers gezeten. Oh, in de jaren tachtig. Ja, oké. Okay. kwamen hier ook wel eens op bezoek. Ja, die ja, kwamen hier in de optocht. Ja, klopt, in de optocht ook. En de kroegentocht gingen we al uh, ja, achteraan. Ja. Dus, uh, dus ik heb altijd wel iets. Uh, gehad een, met. Uh, een carnaval uh, gehad. Ja. Leuk. Ja, En uh, toen met Theo Smit uh, zit te praten en die The zei: Van, oh, god. Theo uh, is de beheerder in de Ja, ja. Is het niet leuk om mee te doen? Ik zei, nou ja, laat hem een keer proberen. Ja. En uh, ja, sindsdien uh, niet meer gestopt. Nee, ja. En voor kinderen is het natuurlijk fantastisch allemaal. Hè? Ja, de, de, de, je, die, die genieten er al heel ja. van. Het is echt, uh, ja, je moet ze even los krijgen. Ja. En uh, ze moeten ja, weten vaak niet wat de bedoeling is, natuurlijk. Mm -hmm. ja. Maar je probeert een. een uh, ja, gewoon gezellig met ze te, te lopen. Ja, en als de drie, vier in te beginnen, dan ja, sluit dan, iedereen wel aan, neem ik het aan. Het is nog om de ouders mee te krijgen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, want, uh... ja want vroeger had je zeg maar de prinscarnaval en zo, die kwam ook langs en zo. Ja. Nu zijn er nog ook weer mensen die zich uh, als, als prins uh, verkleden. En, uh, nou die... ja, er is een uh, man of Vier, vijf die daarbij betrokken is. Ja, dus, ja. Uh, ik ben zo gezegd aan uh, Prins Kees de Eerste. Oh ja, dat is mooi. <laughs> en uh, we hebben een <coughs> Prinses Hill. En we hebben <coughs> Prins uh, Frank en Roy. Uh, dus, nou, ja, die, uh, en dan de muziek van uh, Nop. Die ja, zorgt ja, voor elkaar ja, al. Ja, ja, en uh, ja. deze keer komt... Uh, uh, Popkeer, poppenkast voor de kinderen. Oh wat okay. leuk, ja, ja, van Maaike Kappel, hè? Ja, leuk, Maaike. Ja, leuk. Dus, uh, en ja, ja, dikke Dick is uh, niet meer. Uh, ja, die heeft het jarenlang gedaan natuurlijk, die ja. Maar ja, dat wordt, uh, die wordt niet meer. Uh, ja, die wordt oud gewoon om dat nog allemaal ja, te uh, ja, doen. Ja. Ja. Je, Hij is altijd ballen, bij de ballonnen. Op blazen vanmiddag betrokken, dus hij, oh. hij blijft er wel bij. <laughs> Zit het er ooit nog een keer in dat het carnaval voor ouderen in Zandvoort... ook nog wat, wat groter gaat worden en nou, weer terugkomt? Ze hebben dat een jaar of vijf geleden geprobeerd. Ja. Toen was het, geloof ik, ook zoveel jaar geleden... dat het carnaval ontstaan was in Zandvoort. Maar dat is niet gelukt. Nee. Het, is, het was toen volgens mij een gast. Ja, uh, Sociëteit Duiztiggast is dat allemaal in het leven geroepen. Ja, bij Duiziggast was het uh, zondagsmiddags groot feest. Uh, ja, precies. Uh, Klopt ja. ja. En uh, ja, we hadden ook een kroegetocht in, ja, ja, precies. Uh, en uh, ze gingen op, bezo op bezoek bij andere carnavalsverenigingen. En uh, Prins, prins Bichel... Willem -Buchel, Willem -Buchel, was, die was prins toen. Ja, klopt. Ja. En uh, uh, Bobo. Uh, en tijfboor, Bobo, Die, die, ja. die liep ja, voor ja, de... Ja. De hè, waren dat ook, die meeliepen. Mee ja, ja, en de, de ballenwippers of zo. Ja. Ja, ja, ja. En volgens mij mijn vader ook nog. Ja, ja, dat zou ja. kunnen. Die heeft, heeft er ook nog... Uh... Ik heb ook, uh, ik denk, een halfjaartje in, in de Kwalletrappers gezeten. Dat was dus de, band, de band, ja... Jij bent er al wel een... Ja, ik, een... maar ik ben enorm muzikaal, dat wist je nog niet. Maar <laughs> ik, ik had die, uh, hoe heet je die dingen, die... Hoe uh, <laughs> Nee, de bekkens De, die, de, de, bekkers. de, bekkers. de bekkers tegen elkaar slaan. Oh, ja, ja. Ja, dat was zeer zwaar. Jij bent, ik kon, jij bent ook wel... Ja, jij nou, kan alles. Van algemeen... <laughs> Een ook maar in de, ja, de scharrekoppen, dat waren ja. de scharrekoppen. Ja, nee. Was jij zelf ook prins bij de biggevangers, of niet? Nee, is dat in de Raad van Elf. Oh, Raad van Elf, ja. ja. ja. ja. En, uh... en bestaat het in Heemstede nog steeds? Nee, is ook helemaal doodgeboot. Dood. Dood, ja, ja. ja, ja. Maar hoe, hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat het uh, geleid wordt door een aantal enthousiaste mensen. Mm -hmm. In het begin. En die zeggen het carnaval, dat vind ik leuk. En die trekken een aantal andere mensen. Maar ja, op een gegeven moment uh, haken die ook weer af. En dan komt er geen uh, nieuw bloed. Dus ja, dan, dan doodt het ja, ja, ja. bloed het, het, zit, dood. het, het zit toch niet echt in ons bloed? Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee het is nee. Het echt iets voor het zuiden. Ja, daar is het ja. gewoon echt. Ja. ja en ja. Uh, wij Goed. moeten het uh, ja, we moeten carnaval gaan vieren ja. en uh, ja dan moeten we raar doen en uh, ja. het zit niet echt is het uh, nee. maar er is boven de rivier nog een aantal uh, plaatsen waar het wel gebeurt ja ja, ja ja hier vlakbij hè? Noordwijk en hout? ja Noordwijk ja, en is dat is ook het ook vier dagen ja. lang carnaval ja ja, is is ook, de ja. zijn allemaal open. En ja. de mensen zijn vrij. Dus Mooi is een groot er. feest. Ja. Het is echt ja. een enclave hier ja. In, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. in deze streek. Ja. Dus dat uh, is wel leuk. Ja, hartstikke leuk. Laten we even terug gaan naar de kinderen. Want die uh, kunnen, moeten ze zich aanmelden of niet? Nee, ze kunnen zo uh, binnenkomen. Het is komende zondag, hè? Het is, uh, ja, het is morgen. Van 2 tot 5. Van oh, morgen bedoel ik, hè? Ja, ja. Morgen, is ook 2 tot 5. En de uh, <laughs> en, uh, entree is gratis. En, uh, ja. ja. Nou, leuk. En moeten ze verkleed? Ja, dat is belangrijk. Nou leuk. ja, moeten. Het is het leukste natuurlijk als ze verkleed gaan. En de meeste kinderen komen ook wel uh, verkleed. Ja. Uh, ouders die doen er wel wat aan om ze. Uh ja en enthousiast te maken. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, uh, en de afloop mogen ze, krijgen ze allemaal een cadeautje. Mogen ze uitzoeken. Ja, hartstikke krijgen. leuk. Zijn er sponsors voor gevonden? Ja, er zijn wat sponsors oh, voor wat gevonden. Wat leuk, wat leuk. En dan het mooiste voor die kinderen is dan na afloop... Uh, de hele zaal hangt vol met grote ballonnen. En dan mogen ze al die ballonnen dan gaan afhalen. Oh, dat ja, is allemaal mooi. Dus dat is een uh, groot feest. Uh, ja, ja. Afbraak, carnaval. Uh, ja. Om en door prikken en, en, en knallen. Nou, ja, maar in naar huis. Dat dus ja. is ook een grote ballonnen. Ja. Ja, en jij moet mij helpen opruimen, of niet? <coughs> ja, nou. <dat>, uh, <coughs> Ja, die kant nog wel. die op de grond. Ja, dat begrijp ik. Maar, uh, dat is Theo's job. Ja, Theo's ja. job. Nou, hij mag hem wel helpen toch? Dat, ja, dat uh, gaan ja, we ja, wel doen. Maar. Uh, ja, nou, het is hartstikke leuk. Die kinderen die, die vinden het geweldig natuurlijk. Ja. He? Die, ik, uh, ik ben benieuwd eigenlijk, want het is nu een nieuwe generatie. Ja. Hebben we twee, drie jaar niet gehad natuurlijk. Ja. Inderdaad. Dus dan krijg je weer kinderen van drie, vier vanaf. Ja, ja die Klopt. het misschien nog nooit meegemaakt hebben. Ja. ja. Want tot, tot welke leeftijd is het ongeveer? Nou ja, twaalf jaar. Nou, nou ja, ja, ja. Zoals. Ja. Uh, zo groot genoeg en hoe, hoe, hoe, hoe klein zijn ze als ze beginnen nou, als ze meedoen drie vier jaar ja. denk ik ja, dus een beetje ik... kunnen lopen <laughs> Twee, drie, en drie, uh, de Polonaise kunnen. Ja, ja, ja en, en de muziek dat stimuleert toch wel ja, uh, die kinderen. Wel, ja, ja, ja dat ja. kan ik me voorstellen. En er is ook een, uh, een playback show. Dat mogen kinderen oh, dus, uh, kijk, de artiest van hun keuze gaan ja. uh, doen. Dat dus is, het maar, moet wel carnavalsmuziek muziek zijn? Of, nee, het mag ook eens. K3 zijn. Carnavals oh. uh, ja, en nog wat. Ja, ja. Allemaal bekende artiesten. Ja. Dat, dat kunnen die kinderen allemaal blijkbaar. Dus, ja. En waar moeten ze naartoe? Hoe kunnen ze zich aansluiten? Nou, ze kunnen zich aanmelden ter plekke. Dan ze zegt van: ik wil. Uh, dus in de gebouwde krocht, hè? Ja, gebouwde de krocht is de krocht. het, ja. En um, twee uur naar binnen en. Uh, nou, dan. Uh, uh, gaat het vanzelf eigenlijk. Ja, ja dan precies. gaat het door tot vier uur, half vijf. Dus, ja, vijf ja, uur. Ja, en half ja, vijf, vijf ja. dan mogen ja. ze de cadeautjes krijgen. En dan, ja. dan. Ja. En de bar is open <laughs> voor de auto's, neem ik aan. De bar is open en er is. Suikerspin en. Kijkers. Dus ja, uh, ja daar valt genoeg te doen. En de vleermuizen die vliegen daar lekker op. De rond, vleermuizen ja. die houden. Het, uh, <laughs> <laughs> ja. Batman. Terugelijk. Allemaal gekleed als Batman. <laughs> ja. <laughs> ja, mooi. Ja, nou, ja. leuk hoor. Hartstikke ja. leuk. Nee, Helemaal goed, uh, Kees. Uh, je, uh, blijf je het doen? Of zeg je van nou ja, misschien. Uh, ja, ik weet het niet. Ik ben naar 74. Ja. En, uh, oh, dat ben je nog wel. Ja, uh, oh, je kan mooi zijn Kun Kunnen en, we wel een jaar of tien, toch? Ja, dat is leuk dat ik ja, ja, kan lopen. Ja, daarom ja. kan ja, een carnaval lopen. Ja, dat ga ik het doen. Nou. Dus. nou ja, we hopen dat de uh, gebouwde kloch volgend jaar dan open is. Ja, hè? dat, ja, en, dat na, is ook nog... Na, na, na de verbouwing. Nee, wacht even. Ja, volgend jaar na de verbouwing. Ja, ja. De verbouwing. Hoewel, uh, ze hoe zouden mei, mei volgend jaar gaan beginnen wel, hè, met die verbouwing. En hoe lang kloch... zijn ze bezig? Nou, ja, ik denk wel, wel een jaar, denk ja, ik. dat ja, ja. dicht ja. gaat. Ja, dat ja. denk ik ook. Maar ja, de nee. vleermuizen houden op dit moment ja. de boel open. Ja. Ja. Ja. En Theo stopt ermee ook, hè? Man. Ja, ik denk dat Theo ja, wel als Theo het allemaal klaar nog is, het, ja. het stokje overdraagt ja. het, is toch, het is ook nog niet bekend wat nou nee, de verbouwing het is, nee, wordt, hè. er is een enorme pijn op het op het Ja, ik bedoel, bijzonder. Heel bijzonder, ja. ja. Zo'n gebouw, heel bijzonder. Ja. ja, er is nu nog uh, oorlog over hoe moeten het, we moet het een puntdak hebben... of moeten we ja, een uh, schoenendoos ja. hebben. Nou, ja, ja. ja, die schoenendoos ja. vind ik... Uh, vind nee, het dat naam past er uit. niet. Nee, nee, nee. nee. nee. nee. Oké, okay, Kees, nou, hartstikke bedankt. voor ja. De ja. komst ook. En, uh, heel veel, ik ja, mensen ook een, uh, ik hoop uh, ja. heel veel kinderen binnen te krijgen Dat morgen. hoop ik ook, ja. Precies. Uh, want het, jongens, het wordt hartstikke gezellig. Zo is dat. Ja, nou. daar mogen we wel van uitgaan. Oké. Kees, hartelijk bedankt. Goed weekend. Ja, dankjewel. Ga je goed, dankjewel.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 doing fine But Then I fall off my cloud again Brings me back to Someday. Now why can't I be just an ordinary girl, bread and cheese for breakfast every day, show my cookies heels off, cause I'm in love with my oven glove, give me something to just stop. I'm going crazy, never lazy, our life is wonderful, with coffee, two sugars in the bowl, and they're beautiful. I'm still single, but I feel ditched, I can't believe Rich really married that bitch, and I'm Leave Wonder Woman. Wie? Ja, inderdaad. Leave Wonder ja. Woman. Leave Wonder Woman. Nou ja, we hebben ook geluisterd naar de cannabot Dat is prachtig allemaal, jongens. Ja, maar we gaan toch op een, een, een heel serieus onderwerp uh, gaan Ja, dat uh, is zeker goed. want uh, ja, uh, Vivian Popal zit hier in de uh, studio. Ja. En uh, er is een, een Arabisch drie-gangenmenu uh, wat jullie hier gaan serveren. Uh, uh, in het kader van uh, de ramp in uh, Turkije en Syrië. Ja, dat klopt. Leg eens even uit, wat, uh, wat, wat is precies de bedoeling? 24 februari uh, organiseren we een uh, benefietavond... voor inderdaad uh, wat er is gebeurd in Turkije en ja. Syrië. En uh, we zijn eigenlijk op het idee gekomen... ik, ik werd overstroomd aan telefoontjes... Uh, van mensen die zeggen, mijn familie is getroffen, wat kunnen we doen... En ik ben zelf coördinator voor het project Nieuwkomers Verzanden Niet. Dus doelgroep is voornamelijk nieuwkomers en vluchtelingen. Dus die uh, hebben mij gelijk gebeld. Wat, wat gaan we doen? Kan je helpen? Nou, je bent eigenlijk radeloos. Je weet niet waar je moet beginnen. Ja. Ik had zelfs een moment dat ik dacht... ik stuur mijn man naar Turkije om op te helpen. Ja, serieus. Ja, je. Jij bent nog van Turkse, kom af, neem ik aan. Nee, ik ben zelf Irakees, ik spreek Arabisch. Vloeiend. Dus voor mij was het... Uh, ja, dat is gewoon mijn werk al, ja. al jaren. Um, en toen belde een collega, die zegt... joh, waarom doen we niet weer koken over grenzen? En dat is wat we al jaren hebben gedaan. Uh, bij Pluspunt, hè? Ja. Bij Pluspunt. Ja. Ja. Super idee natuurlijk. Dus dat idee heb ik meegenomen naar de vrouwencafé. Dat is elke vrijdag. Ja. Uh, en ik stelde het voor, want dat zijn ook de mensen die, die bellen om, ja, om te vragen. Ja, ja. Ik zeg joh, wat we wel kunnen doen, is misschien een benefietavond. Ja. En gaan we geld inzamelen. Ja. Nou, iedereen had zoveel ideeën. Wat gaan we koken, wat gaan we doen? Wie doet wat. Hm. En uh, vanaf dat begon het balletje te rollen. Ja, en dat, jullie zijn uitgekomen op een Arabisch drie gangen menu. Hè? Dat ja. is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. En waar, waar bestaat het menu uit? Ja. Nou, het zijn allemaal Arabische gerechten. Ja. Dus uh, we beginnen met een heerlijke soep. Ja. Um, vervolgens uh, hebben we iets, uh, ja, dat heet biryani, dat is een rijstgerecht. Alles is vegetarisch voor de mensen mm -hmm. die toch geen vlees eten. Um, een heerlijke salade gaan we erbij maken. We doen ook uh, groenten in de oven. Kip in de oven. Uh, en uh, we sluiten af met een heerlijke toetje. Ja, dat klinkt heerlijke. goed. Ja? ja, dat klinkt zeker goed. Ja. En wat kost het? 30 euro. 30 euro. Uh, en het, ik neem aan dat het geld voor het grootste deel naar, naar uh, Turkije en Syrië gaat. Absoluut. We ja. hebben voor gekozen om uh, uh, voor een, ja, een organisatie te kiezen... die direct verbonden is met, uh, met de Syriërs en de, ja, de Turkse gemeenschap. Mm -hmm. Dat is Molham Team. Ze hebben bijna 4 miljoen al uh, Zo, dus keurig. Ze zijn flink bezig. Maar het was een zoektocht naar waar gaat het naartoe. Ja. En dat was het enige wat de vrouwen zeiden. We willen echt zelf een, een, een partij kiezen die, die we zien en die we bij de families zien. En die verschil maken. Dus we hebben heel onderzoek gedaan naar wat, ja. wat doen ze precies. En, uh, dus niet gekozen voor uh, Giro 555. Ja, want, want jongerenwerk uh, die is ook flink actief bezig geweest. Het ja. is echt. Uh, ze doen waanzinnig werk mm -hmm. van koekjes bakken, honden uitlaten. Ze zoveel activiteiten georganiseerd om geld op te brengen. Leuk ze zullen hoor. die avond ook helpen. Ja. De initiatieven zijn echt vanuit het jongerenwerk zelf gekomen. Mm -hmm. Dus ze hadden allerlei ideeën en dat is in uitvoering op dit moment. Elke dag hebben ze activiteiten. Dus wat zij opbrengen gaat naar Giro 555. Maar die avond... Uh, de Benefietavond, dat wat we ophalen... dat gaat naar uh, Molham Team. Ja, Oké, okay. en, en ik begreep dat de Club en de Schilderclub... Ja. die uh, verkopen ook uh, hun werk ja. voor, voor, het, voor het goede doel. Ja. En uh, dat doen ze ook op deze avond. Dat doen ze ook op deze avond. Leuk. En meerdere partijen, of heel veel vrijwilligers... hebben zich aangemeld, uh -huh. wat kunnen we doen? Um, dus dat is waanzinnig. Buurtgezinnen komt helpen met de kinderen... want heel veel moeders gaan koken. Uh -huh. Dus die zullen ook, ook actief zijn. Ja, want jij, jij hebt zelf uh, mensen gesproken hè? die, die, die ja. uh, min of meer direct betrokken zijn bij die, bij die ramp ja. op 5, uh, in de nacht van 5 of 6 februari. Uh, er is ook iemand uit Zandvoort naar het rampgebied gegaan, begrijp ja. ik? Ja, twee, is... uh, twee mannen zijn daar naartoe gegaan. Die zijn... Hebben ze familie? O, er zijn twee mannen vermist daar? Nee, twee mannen vanuit Zandvoort, waar hun families zijn getroffen daar. Oh, okay. En die zitten aan de grens van. Ja, die wonen in Turkije, maar aan de grens van Syrië. Ja. En die zijn uh, flink bezig geweest. Ja, het is verschrikkelijk. Ze hebben ook ja, leden verloren, zeg maar. Ja. Nou ja, we hebben ja. natuurlijk allemaal gezien op televisie wat voor uh, absurde beelden het zijn allemaal ja. zijn. En, uh, maar het is wel mooi om te, om, te, om te zien dat er zoveel mensen zich inzetten. Nou, om, om, uh, um, om, om hulp te bieden. Ja. En, uh, uh, deze avond is uh, bij, bij het Pluspunt, hè? Ja. Maar in, in, in uh, Zandvoort-Noord. Aan de Vleeming staat nummer 55. Ja. Zeg ik dat goed? Dat ja, is helemaal goed. goed. En het is van uh, half zes tot acht uur. Hè? Tot acht uur. Ja, en en... Moeten mensen zich aanmelden? Of... Graag. Mensen ja. kunnen zich aanmelden. Ho, ho. Dat kan via de mailadres. Uh, ik zal hem wel even opnoemen. Yes? Dat is mm -hmm. v van Victor.popal. Pieter Otto, Pieter Anton Leo. Het pluspunt okay, ja, Ook op de mooi. website van pluspunt is dat terug te vinden. In Zeker, de flyer ja. is overal naartoe gegaan. Heel goed. Ja. En uh, we hopen zoveel mogelijk te bereiken. Hebben heb jullie een streefbedrag? We hebben geen streefbedrag. We hopen zoveel mogelijk ja. in te zamelen. Veel mensen die heel graag willen helpen vinden bijvoorbeeld een bedrag van 30 euro nou, iets te veel. Dus wat we mogelijk maken is dat we om half acht... dat die mensen kunnen komen voor een gebakje en koffie. Ja, okay. En kunnen geven wat ze kunnen geven. Maar ze mogen ook meer geven. Dat is Absoluut. Dat <laughs> ja, hopen we ja. juist uh, ja. te bereiken. Ja. Ja. En het, nou ja, dat is natuurlijk mooi. Ja, zeker. Als er, als er, een, als er een extra hoop geld... Ja. Maar zijn er al veel aanmeldingen op dit moment? We hebben inmiddels 13 aanmeldingen. Okay. We zitten al bijna op de helft. Ja, dus we goed. hebben nog een week te gaan. Oh, dat kunnen er maar 26 meedoen? Dertig uh, oh, kunnen 30 we uitnodigen. Oh, dit is wel max. ja, max. Ja, ja. Ja, ja. En van, van, uh, van degenen die zich nu hebben aangemeld... zijn dat uh, allemaal men mensen uit de Turkse en Syrische afkomst? Of zijn dat ook uh, mensen die uit Zandvoort komen? De mensen van... Uh, van Turks en Syrische afkomst. Nou ja, het zijn ook meerdere culturen mm -hmm. vrijwilligers die gaan helpen. Mm -hmm. um, die, die, die zijn er om te helpen, dus hun bijdrage is de avond waarmaken. Ja. Um, maar wie we tot nu toe op de gasten, gastenlijst hebben, zijn uh, ja, mensen die in Zandvoort wonen oh, ja. en heel betrokken zijn. Maar we hebben ook de burgemeester die komt eten. Kijk. De wethouders komen oh, eten. Leuk. Wat goed. Het komt heel goed aan. Ja, Perfect, nou Vision. Ik wens je heel veel succes nog met de voorbereidingen. Ja, en dus Nog één keer het in de adres, het adres waar je kan aanmelden. Ja, Popal At pluspunt. Zandvoort pluspunt. Oh, sorry, ik zeg het even plus, opnieuw. Ja, ja. ja, V.bopal. Ja. At uh, uh, zandvoort, zandvoort, nl. Nl. Heel goed, heel goed. Het gaat dus om vrijdag 24 februari van half zes tot acht uh, uur. En het ja. loopt waarschijnlijk wel wat uit. Een Arabische drie-gangen menu geserveerd voor 30 euro. Komt er daarheen, komt erheen. Het is een mooi doel. Hartstikke bedankt, Vivian. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Heel erg uh, bedankt. Okay. erg veel succes. Dank u. Ja, dank heel u. veel succes. Dank u. Okay. Okay. Alles wordt kleiner Zorgen raak ik steeds wat beter kwijt Kijken. Joe. Goed, euh, nou ja, we hebben even een klein technisch uh, probleempje. We wilden uh, Jeroen van Iersel van het circuit namelijk uh, uh, bellen, maar dat lukte even niet. In verband met uh, de... In verband met technische on onvolkomenheden. En de... ben je Jeroen? Nee, Jeroen is er niet, helaas. Um, want we wilden met hem even praten over um, de uh, Zandvoort... Uh... Lightwalk. Nee, niet de Zandvoort. Nee, nee, nee, de de De, de Winter Track. Winter track walk. Walk. Ja, dat is hartstikke leuk ja. natuurlijk. Want dat is een nieuw, een nieuw evenement van uh, het circuit Zandvoort. Ze gaan namelijk op uh, 26 februari, uh, gaan ze, uh, tussen 1 en, en 4 mogen alle... Dat was Jeroen. Maar dat... <laughs> gaan, uh, gaan, uh, mogen alle zandvoorters uh, gaan wandelen. Oké, okay. dat is leuk hè? Alle Zandvoerders Ja, alle, alle zomers zijn circuiten. uitgenodigd uh, op 26 februari, tussen 1 en 4 uur ja? om uh, uh, over de maan te lopen. Nou, wat en leuk. dan zorg dat de circuit ervoor dat er geen auto's rijden. Dat is ook ja. leuk, hè? Dat is misschien handig. Ja, dat is misschien handig. De winter track walk. Ja, want, hoe lang is de circuit? 4,3 kilometer. 4,3 kilometer is aardig. Uh, ja. en, en, ja, je moet natuurlijk ook heuveltjes op, hè, want ja, uh, nou, je precies. kent het dus je natuurlijk uh, een Gerlachbocht, moet je een nou heuvel op. En, en natuurlijk en, uh, de Arie Luijenijk. Uh, en je moet stevige schoenen hebben om in die Arie Luijenbocht te blijven staan. Ja. Nou, wij hebben er zelf wel een keer gefietst, hè, die Arie, Arie Lui Lui en gefietst, en bocht. Ja. En, uh, en uiteindelijk, uh, het, het, het, het rare is, je ziet op tv niet hoe, uh, hoe ontzettend schuin die is. Nee, dat klopt, dat klopt. En die banking is echt ongekend. En, en, dus wat dat betreft... Uh, ja, want je moet echt een beetje onderin blijven hangen. Onder... Je moet echt onderin blijven hangen. Ja. een beetje, zeker op een fiets... Moet je echt trappen om, om, om recht te blijven. Want ja, dus, ja dus, uh, het is heel bijzonder. Gewoon... Dus ik heb, uh, ik heb er wel... Uh... Nee hoor, nee... Hij, uh... Maar uh, het is hartstikke leuk om het een keer uh, te doen natuurlijk. Uh, het is zeker leuk om een keer te doen. Oh, en als je een circuit uh, um, uh, een warm hart... Toedraagt, is het natuurlijk altijd leuk om een keer te kijken. Nou, dat is een overgrote uh, over, over deel van de voor de, deel, Maar het is leuk om een keer... Te, weet je wel, als je uh, uh, straks uh, in, in uh, augustus naar de Grand Prix kijkt... is het ja. natuurlijk heel bijzonder als je kan zeggen... nou, daar heb ik gelopen. Ja, waar altijd dan al? twee, vijf tot driehonderd Precies. Dat is waanzinnig natuurlijk. Ja, en waar uh, uh, hoeveel mensen wel niet kunnen kijken. Hoeveel, mensen, ja, dat is hoe, waar. hoeveel potentiële kijkers zijn er voor, uh, voor de Grand Prix? Ja, nou, uh, ik denk 7, 8 miljoen. Nee, nee, veel meer, joh. Nee, natuurlijk. Ja, nee, het is miljoen ja sweet. Ja, dat is echt 60 ja, miljoen, geloof Ja, ongekend. Dat is een enorme reclame voor Zandvoort. En, ja. Uh, nou ja, dus, dus, dus uh, 26 februari. De track is dan open tussen 1 en 4 uur. Ja. En je kunt je gratis aanmelden op uh, circuitzandvoort.nl. Uh, schuine streep winter walk. er staat ook een heel uh, ding in uh, het, er staat een advertentie uh, in of de, de, de Sommers uh, Courant dus ja. je kan daar nog even kijken op de voorlaatste pagina uh, het racecafé Mickey's is open, het Sim Race Center is open Race Square en uh, die hebben zelfs speciale aanbiedingen dus uh, kom gezellig langs met je kinderen, je kleinkinderen, vader, moeder buren, vrienden en bekenden en bekende. Dus um, nogmaals, Lopen over 26, de de krieg, 26 februari 25. tussen 1 en 4. Ja. We gaan nog even één muziekje draaien. En daarna gaan we praten met Gorge uh, uh, uh, Martinez Galan. Als ik het goed uitspreek. Ze zit hier uh, helemaal klaar. Ben, ben jij Spaans? Uh, Je spreekt het zo goed ja, uit. Ja, een uh, <laughs> We gaan een muziekje draaien. <laughs> muziek hierbij zitten ja, hem. Uh, goedemorgen allemaal, het is uh, kwart voor twaalf. Bijna kwart voor twaalf. Bij een Goedemorgen zandvoort. Ja, we luisterden um, uh, zo net naar uh, Sylvie Kroijs met Boog. Dat had weer te maken natuurlijk. Met ja, ja, ja, nee. Ik begrijp, ik begrijp ik hem helemaal. Helemaal. helemaal de muziek is uitgestoken door Jan Koper. En, euh, mooi bruggetje ja, ja, Hans. doet, doet, doet dood, dood goed, ja, hij goed hè? Ja, doet hij goed. We, we hebben inmiddels in de studio Gorge uh, Martinez Galan Welkom Gorge uh, en zijn uh, hele... Uh... <laughs> Gevolg, zeg maar. Oh, uh, muzikale gevolg. Ja, he? muzikale gevolg. Want morgen ja. gaat volgende week uh, zondag uh, in uh, de Krocht spelen. Uh, uh, in Theater de Krocht. Een concert. Uh, met, uh, normaal is hij uh, de, ba de, de baas. Nou, de, de dirigent van Coro Cantoro. Dat zeg ik ook goed, hè, geloof ik. Maar hij is ook vertolker en singer-songwriter van uh, Cubaanse lettermuziek. Welkom, gorgen nogmaals. Uh, uh, je gaat nu een solo concert doen, klopt hè? Ja, klopt. Is, is dat de eerste keer? Um, sinds 20 jaar geleden. Dat is voor deze keer dat ik, ik ga opnieuw op... 20 jaar geleden ja, ook al? Ja, heb ik ook gedaan, gedaan maar dat was niet meer. Was, was, was ook, er ook in de krocht? Was er ja. ook in de krocht? Ja. <laughs> nee. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, er was een aantal plek in Nederland... onder andere de Philharmonie van Harlem. Oh, Oké, okay. oh, ik heb begrepen dat je... je komt oorspronkelijk uit uh, Cuba. Absoluut. En uh, daar woont je vader ook nog steeds. Ja. En je vader is 84 jaar. Ja. En uh, eigenlijk is dit een, een, een, een, zeg maar, je doet dit voor je vader. Ja, absoluut. En vertel dat eens is. even. Nou ja, um, ten eerste vind ik, vind ik heel fijn om mijn vader dat nog leeft. Uh, Iets en een cadeautje te geven. Een soort terugkoppen van Bardier, Natuurlijk. Mm -hmm. Het is niet alleen die concert. Het is een manier om te laten weten dat ik van hé. Veel dingen heb geleerd en veel dingen waarderen. En ik denk uh, alles wat ik kan als mensen uh, kunnen berekenen, heeft met te maken met uh, zijn bijdrage. Is je vader ook muzikaal? Ja, zou zeggen. Maar niet zoals ik, jij. Nee nee nee, nee, nee, nee. Maar hij is heel enthousiast en hij speelt wat hij kan en was altijd bezig met muziek. Ja, kom je nog vaak in Cuba? Uh, ja, we beh wel, maar sinds de, de crisis, de corona, heb ik niet geweest. Och, Nou, ongeveer vier, vier jaar. Ja. Ja, ja. Hoe gaat het nu in Cuba? Want uh, het gaat uh, uh, uh, niet zo heel goed, geloof ik, hè, daar. Ik heb, ik, ik, ik heb geen, uh, hoe noem je dat, uh, ervaring van de laatste maanden. Want uh, uh -huh. dat, dat moet je persoonlijk daar kunnen zeggen... Om, maar ik heb wel begrepen dat het bleef nog steeds dezelfde systeem ja. en eventueel dezelfde cultuur van een paar jaar geleden Ja, maar dat gaat economisch ook niet zo enorm goed natuurlijk. Je, je, je hebt ja. nogal contact met je vader, neem ik aan, af ja. en toe, telefonisch? Of, uh, hoe nou je ja, dat? Ik, ik denk een van de redenen waar, waar, waar uh, niet alleen mijn vader uh, de, de hele koel wel is om een beetje de gebrek aan faciliteiten yeah, en yeah. middelen om eventueel de, de vooruitgang van de economie zelf. Yeah. En mijn vader merkt het meer, want hij is uh, fysiek is niet zo sterk zoals vroeger, uh -huh. maar ook mentaal. En, uh, nou, ik denk dat is een manier om hij een beetje input te geven en uh, ondersteunen. Hè? Yeah, yeah. Niet alleen aan hij, aan hij persoonlijk, maar ook aan de familieband, familie Tuurlijk. die erbij zijn... en al de professionele dat... Eh, mm -hmm. heel betrokken zijn om... zijn gezondheid... te, hoe dat? te versterken. Ja, te versterken. Ja, ja. Maar de, de, de, de, de muziek... Die je, die je dan speelt... dat loopt van Bach... tot um, uh, Jean, Jean Colfé. <lacht> dat is natuurlijk wel... Een heel, een heel breed spectrum. Een breed spectrum, ja. <lacht> ja, dat, dat, dat, dat... ja, inderdaad, ja. Deze, hoe, is het, hoe is het zo ver gekomen? Ja. Kijk, de, de, de piano was altijd uh, in mij persoonlijk een soort kanalisator van al de emoties. Mm -hmm. Maar ook uh, vanaf de piano heb ik veel dingen geleerd van mensen zoals, zoals Bach, mm -hmm. uh, Beethoven en, uh, en de nummer op. En tot, tot nu toe, elke keer als ik zoek inspiratie en dan ga ik naar de grote fonteinen van de muziek muziekgeschiedenis. En dan probeer ik dat element te, te leren, te, te verliezen. En natuurlijk, mijn achtergrond met klassieke muziek... is het niet zo als een, iemand dat vanaf basis. maar daar heb je veel dingen van geleerd. Ja. En eh, Bach is voor mij een soort referentiepunt... in de geschiedenis van de muziek. Ja, ja, ja. Mooi. En, en ik zeg, naar nou, Coltrane, want door, door de... De manier waarop muzikanten van jazz zijn expressies, ze kunnen outen, vind ik altijd heel waanzinnig, heel inspirerende. En ik denk, Coltrane is een van mijn inspiratoren. Oké. En ik zeg Coltrane, maar ook en Herbie Hancock en noem maar op. Het is een heel lange. Een beetje rock, allemaal. Ja, Herbie Hancock en dat soort muziek is toch wel. Uh, anders dan, dan de, de Cubaanse muziek. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ik, ik denk de, voornamelijk dat de, de, de, de creativiteit kant van al deze mensen uh, ik, ik vind het altijd heel uh, intrigerende en heel inspirerende. Dus ik gebruik veel elementen van wat ze hebben gedaan en vastgelegd. En natuurlijk die combinatie tussen uh, klassieke muziekelementen de jazz, maar ook de, de Cuban Latte, mm -hmm. wat de haat meer maar hoe, dat hoe, probeert hoe, te integreren. Ja, hoe, hoe gebruik je Bach zeg maar, in de Cubaanse lettermuziek? Let <lacht> ja, dat is, dat is een mooie vraag, hè? Ik heb er lang over gedaan. Maar... <lacht> Nou, ik, ik ga hier niet over zeggen... want dan laat ik mensen zien... zien nou, wat gebeurt ja, Nou, dan bellen we Bach wel even. Ja. Ja. Nou, maar ik zeg... Bach, eh, voor, voor de ontwikkelen van, van, van muziek... van mensen... is een, een, een, ja, een vast element... waar elke cultuur zou moeten hebben. Ja. En ik denk dat die elementen... probeer je ook een beetje... hoe, hoe noem je dat... Te verspreiden of te waarderen. En ik natuurlijk, Bach is een heel brede palet van compositie en. En ik namen een kleine stukjes alleen om te zeggen dat ik ken Bach. Alleen dat. Dan ben je nog steeds met Coro Cantoro ook heel druk, hè? absoluut Elke donderdag ja van Ja, als van Cantoro, kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan maar Coro Cantoro. Dat bedoel ik. Ja, ja, ja, daar gaan we in. Uh, maar hey hoor. Ja, elke donderdagavond ben je nog steeds bezig met het koor in, in Haarlem, hè? Dat ja, klopt, ja, ja, absoluut. In de absoluut. Pelgrimskerk? In de Pelgrimskerk. Dus nou, uh, nou, eh, volgende week, ja. op de 23, hebben we een hele mooie speciaal avond. Oh, leuk. Waar jullie allemaal zijn van hartstikke welkom. In die Pelgrimskerk? In de Pelgrimskerk, vanaf leuk. half acht. Ja. Ik Kun, zeg ja. Hé, hey, maar je bent hier niet alleen, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, maar hij zijn wel aan elementen, uh, componenten. Ja, vertel, vertel even. Nee, nee, dat zet niet uit. Dus ik zing onder andere in korenkantoren uh, in En in Zandvoort Manecourt, toch? Nee, en en in de ja ja. ja, ja. En, uh, nou ja, de nog her en derde dingen. Maar bij, uh, ja, wij helpen Gorgen daar waar uh, mogelijk is. En nu ook bij dit uh, ja, piano recital ja. wat je ja. geeft. Hè? En Jorge is wel bekend om... Uh, uh, uh, nou ja, als singer-songwriter, maar ook als... Uh, Vooral eigenlijk als koordirigent van, uh, van Cora Cantoro. Ja. Waar die super enthousiast uh, <laughs> voor het koor staat. Inspirerend. Ja, Ja, zeker. <laughs> uh, maar heel weinig mensen kennen hem eigenlijk als, uh, als pianist. Jij, ja, ja, ja, ja. We wel op de, op de piano bij, uh, bij bijvoorbeeld uh, optredens van Cora Cantoro. Maar nu was het dus het idee van Gorg om een keer een solo concert, een recital te geven. Ja, leuk. Op de piano. En misschien op verzoek dat hij ook nog wel wat gaat zingen... en de gitaar pakt. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Als verrassingselement. Het, het zal best wel gebeuren. Maar uh, dat, dat wil hij graag van zichzelf... Uh, ja, laten heller. zien en ja. horen. Ja. En nou, dat is een hoeveel, mooie gelegenheid. Hoeveel leden heeft dat Koren, korenkantoor al? Nou, er zitten nu ongeveer een uh, goede dertig leden. Oh, toch wel. Uh, ja, ja. ja. nou, kunnen ja. mensen zich daarvoor aanmelden nog? En, ja, we, we krijgen nog steeds gelukkig uh, aanmeldingen. Want okay. het is... Het is Gelukkig moet ik zeggen, vaak als we een keer ergens hebben opgetreden, dat mensen denken: maar dat is leuk, dat wil ik ja, ook.' Ja, ja, ja. ja. En, nou, dan, uh, en dat is Het is uh, heel anders dan het Het is voor mannenkoor hè, want uh, met, met korenkantoren kun je veel meer. Uh, dan ja, dat dus is plezier. Ja, elk elke, ja. elke, elke koor in, uh, ook, ook in Zandvoort, heeft, zijn, ja, uh, heeft ja. zijn eigen repertoire, zijn ja. eigen stijl. En dat is maar net wat, uh, wat iemand aanspreekt. Ja. Dus nee, hartstikke, hartstikke leuk. Ja. Nee, goed, nou goed, hebben we geprobeerd vanmorgen vroeg al, Gerrit en ik om een uur of zeven waren we daarmee bezig ja, ja. om een piano hier. De, dat is niet gelukt. Nee, dat is helaas ja. de <laughs> trap op te krijgen. Is, nee, dat oh. nee, nee, is helaas niet gelukt. We hebben niet gevraagd, maar we hebben Gorg wel gevraagd of hij misschien een, uh, iets wil uh, presenteren op zijn gitaar. Uh, live op de radio. Dat lijkt me hartstikke leuk. Gorin, wat, ga je, wat wil je gaan spelen? Ik zou een, een liedje doen dat eventueel veel zeggen van mij. Eh, in Burger in Nederland. Ja. En dan probeer ik dat element van Nederlandse cultuur met, met achtergrond Caribbean. En eh, ja, ik ben benieuwd wat jullie hier van, van vinden. Nou ja, laat het doen. We, blijven, we zijn ook benieuwd. Zondagmiddagconcert heet die liedje. Ja, dames en heren, morgen uh, Martinez Galan. Hmm. Yes, vamos. Son Concert, het is voor iedereen. Daar in nord muziek muzika kuana. Son das Mida Concert, het is voor iedereen. Daar in Nord-Holland, muzika kuana. in Amsterdam, ik hou wel van Julie. Fang al die mooie mensen, al the mooie bloemen, al the mooie straten en alle lekkerdingen. <laughs> en voor al die mensen die van mooi muziek houden, maak je composities, au Cuba, Caribbean foodens en hij heeft voorweine luxe. Me men guitaren men je guitar, full. Me ze blij maken. Sondag mida concert. Het is voor iedereen. Dari nor holan. Música cuana. Sondag mida concert. Het is voor iedereen. Vamos pa'lla. Pa Dari nor holan. Musica cuana. Hij zegt: Chavarabadi. Pau pau, Da ba da Pau pau Pow, pow! Da One more time! Da the da ba dee. the pow! Da da Hartelijk bedankt voor uw prachtige lied, je dankjewel, wel, dankjewel. En, jij en ik we wensen je enorm veel succes. Komen. Het is volgende zondag, ja, volgende zondag. Ja. In de krocht, de, de vierde, deur gaat open om twee uur. 2 uur. Ja. Vanaf drie uur. Uh, vanaf 3 uur is het concert en ja. Uh, ja, we staan we op open om 2 uur. We staan zon, uh, stel, uh, stel aan één. Er zijn ja. nog uh, kaarten beschikbaar bij ja. elkaar, hè? Ja. In de Pelgrim. Hartstikke ja. leuk. Ja. Nou, uh, wat de Pelgrim goed. Nee, dat oh, nee, nee, is me me. niet goed. Nee, nee, het is krocht natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. ja. <laughs> hey, hartelijk uh, dank, uh, Gorgen. En uh, ja, wij gaan zo zo'n beetje afsluiten, neem ik aan, uh, Isabel. De herhaling van deze uitzending is te beluisteren op maandag tussen 10 en 12. Inter, uh, interviews van uh, Goedemorgen Stanford. Uitzendingen zijn ook per stuk terug te luisteren via wwwzfm Interviews. De techniek was dit keer in handen van Isabel Geurenstond. Dankjewel Isabel. De jingles en muziek werden verzorgd door Jelmer Koper. Heel goed, heel de uh, presentatie was van Ger Loogman. En Hans Botman. En toen werd het stil. Hans Botman. En de redactie <laughs> was ook van Hans Botman. Na deze uitzending hoor je een herhaling van ZFM Oud-Zandvoort. Uh, en luister dit weekend ook naar uh, Zandvoort op zaterdag. Van, vanmiddag van uh, 2 tot 5 uur. Met Rob Harms en Albert-Jan Fors. Wij zijn er volgende week weer, denk ik, Nou, niet weer nu wij er zijn. Ja, we waren ingevallen voor Ben. Ja, we waren ingevallen voor Ben, inderdaad. Nou, ik hoop dat Ben. Hij is niet ziek, toch? Nee, hij is niet ziek. We wensen iedereen heel veel plezier vanavond met de Sandfoord Lightwalk. Ik weet niet, er zijn duizenden mensen die meedoen. Ja, wat denk je? Ik hoop dat het droog is. Ik zag wel wat regen aankomen, maar wellicht valt er mee. Maar laat uw licht erop schijnen. Maar. Heel veel plezier in ieder geval. En, een mooie, en uh, een mooie tot weekend, volgende week hè? en een mooi weekend. Oké. Ik wil me a buena vista Mirae oficial blue con pa todos sus artistas